Bovenaan bladzijde 7, beginnen we met het omslaan van het talit. Dat betekent dat God ons op heeft gedragen, dat kun je lezen in nummer 15, dat we aan de hoeken van onze kleding um, een draad bevestigen met daarin een een, een strengte gellet waar we ons eigenlijk mee kleden, vandaar deze bracha.